KPN heeft in het derde kwartaal slechtere resultaten geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met ruim 3% en de winst met ruim 9%. Volgens KPN wordt de omzetdaling veroorzaakt door verplichte tariefverlagingen en de toegenomen concurrentie. Ook de toename van mobiel internet speelt een rol. Mensen gaan minder bellen en sms'en. Die problemen spelen vooral in Nederland. In Duitsland en België worden wel goede resultaten beboekt. De Europese Commissie is kritisch over het Nederlandse plan om niet de Hedwiggepolder, maar een ander Zeeuwsgebied onder water te zetten. Staatssecretaris Bleker wilde dat als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Met België was aanvankelijk afgesproken dat de Hedwiggepolder onder water gezet zou worden, maar Bleker vindt het zonde om daarvoor 300 hectare landbouwgrond op te offeren. In plaats daarvan wil hij 150 hectare ergens anders onder water zetten en 120 hectare nieuwe natuur aanleggen.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 Ook moesten politiemensen soms te lang achter elkaar werken. en kregen ze daarna niet voldoende rust. De arbeidsinspectie noemt het van groot belang. dat politiemensen goed zijn uitgerust. en wordt daarom niet meer gewaarschuwd. Korpsen die de boel niet op orde hebben, krijgen een boete. Het weer vanuit het Zuidwesten wordt in het hele land regenachtig. Alleen in het Noordoosten blijft het hier en daar droog. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Pedrickson Bakker van de ANWB. Er staan nog lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Bunschoten 7 kilometer. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Alfred Zaandijk 6 kilometer. 9 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Volendam en Diemen 8 kilometer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noordorp 6 en bij Den Haag Malieveld 6 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda voor Knoppen 6 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij de Alfred Maren 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 My lover, you lover, gotta get with my friends, my friends, make it last forever, friendship never ends, if you wanna be my lover, you have got to give, you've got to take it, it's too easy, but that's the way it is, so here's a story from A to Z, you wanna get with me, you gotta listen carefully, we got M in the place, you like sit in your face, you got G like MC,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 To leave you all alone We get so drunk that we can hardly see What you suspect to you or me, baby See, I know just nothing makes you shatter No, no You're a lover the you're of the wild, and a you of the I'll be all for you baby.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 Amen tu espressioni, in un altroviso cogliere in non so, quelli sguardi sempre attenti, e gli spostamenti, quando dal dallo spazio me ne uscino un po', con la stessa fantasia, la capacità di tenere i ritmiamo dati. Gelosia, anche se poi è oh, sei più la mia